TV. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Twee gouden medailles liggen er voor het grijpen, dus waarom zouden we ze niet pakken? En de situatie in Kiev verandert ongeveer per uur. De stand van zaken krijgt u van Marianne Koekoek in het NOS-journaal. In Oekraïne is de vrijlating van oud-premier Julia Timoshenko op handen. Er werd al door een persbureau gemeld dat ze vrij is... maar een medewerker van Timoshenko zegt dat ze verkeerd is begrepen. Het parlement in Kiev had ingestemd met versnelde vrijlating. De dochter van Timoshenko is onderweg naar Kharkov om haar moeder op te halen. Inmiddels lijken de dagen van president Janukovic geteld. Na dagenlange protesten heeft hij zijn kantoor in de hoofdstad Kiev verlaten. In een café in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond. De man van 27 stond samen met anderen achterin het café te roken... toen iemand plotseling van dichtbij het vuur op hem opende. Hij werd door verschillende kogels geraakt. Alle anderen in de kroeg aan het Bijlmerplein gingen vandoor... inclusief de dader. De aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam is nog niet bekend. Medisch specialisten willen lijsten opstellen... met medische behandelingen die niet effectief zijn. Als die niet meer worden uitgevoerd... dan wordt de zorg daar beter en goedkoper van... zegt het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten. Als voorbeeld wordt de behandeling genoemd van een voetballer... met een gescheurde achillespees. Het is nooit goed onderzocht of je zo iemand meteen moet opereren... of dat je hem ook kunt laten herstellen met een gipspalkje of tape. De medisch specialisten onderzoeken nog... welke behandelingen kritisch bekeken moeten worden. Dennis Bergkamp heeft in Londen zijn standbeeld onthuld... bij het stadion van Arsenal. De Engelse club wil hem op die manier eren voor zijn grote verdiensten. Bergkamp speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal. Onder grote belangstelling haalde hij het doek van het standbeeld... voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Sunderland. Bergkamp krijgt buiten het Emirates stadion een plekje... naast de beelden van Herbert Chapman, Thierry Henry en Tony Adams. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt bijna overal droog, bij een graad of negen. Tot zover het NOS Journaal. Ah. Verkeersinformatie die krijgt u van... Ja, inderdaad, geen neepasset. <laughs> Dag Lara. Nou, a 13 staat een file door een ongeluk van Rotterdam naar Den Haag. Het is een eenzijdig ongeluk bij Delft. Het ziet eruit dat het niet al te lang gaat duren. Maar voorlopig 6 kilometer en twee rijstokken zijn dicht. Veel zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is HET kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie-installateurs. Kijk op zonnekeur.nl Zondag 6 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad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 En daarom wordt de Balinese dans gebruikt om toewijding naar de goden te uiten. Hoe mooier de verhalen, hoe mooier uw reis. Reis slim met de reismeesters van SAC Cultuurvakanties. Boek op reismeesters.nl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 Radio 1. Grote onduidelijkheid in Oekraïne. Er lijkt een machtswisseling aanstaande. We houden u op de hoogte. En we kijken of de rust is weergekeerd in het Oranjekamp in Sochi... in de aanloop naar die ploegenachtervolging. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. De laatste dag van het schaatstoernooi is begonnen... met oneenigheid in het Nederlandse kamp. Jorit Bergsma, olympisch kampioen op de 10 kilometer... heeft zich teruggetrokken als reserve voor de achtervolgingsploeg. Hij voelt zichzelf niet serieus genomen. Ik, ik ben een beetje teleurgesteld erin. Dat ik, uh, zie ik, ik wil me niet een uh, geverseerde opdringen of zo. Maar uh, ja, ze hebben mij ge, gevraagd om weer deel, te, deel uit te maken van de ploeg. en uh, Ik heb niet het uh, gevoel dat... Uh, dat ik enig deel uitmaak van de ploeg en uh, dat het nooit de intentie is geweest. En uh, ja, dan heb ik het uh, gevoel van, uh, ja, als ik want uh, ze, ze, ja, ze hebben besloten om gewoon drie keer met hun te rijden. En, ja, en, maar ze verlangen wel van mij dat ik drie keer me vol inzet en vol uh, ja, paraat sta. Maar uh, ik ben, uh, als, als er straks een uh, medaille wordt gewonnen, dan ben ik degene die met lege handen staat en... Uh, ja dan, uh, ja, dan heb ik niet echt gevoel van uh, dat ik deel uitmaak van de, van de ploeg. En dat, uh, dat, dat steekt me gewoon. Zie je uh... denk eigenlijk gewoon, gewoon stikken maar in. Ja, ja het is wel. Uh, ik, uh, je wil een ploeg of je wil het niet. En uh, ja, als ze dat niet willen, dan, uh, dan, uh, ja, dan, heb ik, dan kan ik het niet opbrengen om uh, me om daarvoor in te zetten. En dat geeft me. Ja, dat gevoel is gewoon niet goed. Ik word nu. Uh, ik heb nu een beetje het gevoel dat ik uh, gebruikt word voor noodgevallen. En uh, ja, dat is. Uh, dat vind jij jezelf als gouden medaillewinnaar op de 10 kilometer goed voor? Nee, dat, uh, dat, dat, niet, dat niet eens, zeg maar. Uh, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Als ik nou goud had gewonnen of ik had niks gewonnen. Maar uh, je ja, of je je om een team op te, op de, op te zetten. Of je of niet. En, uh, en ik snap heus wel als het erop aankomt dat je gewoon, gewoon sterk tegenstander dat ze met hun baas gaan rijden. En. Uh, omdat, uh, omdat ze daar het meest mee hebben gereden. Maar uh, ik heb ook laten zien dat ik gewoon van waarde ben. En. En ik, uh, de wedstrijd die ik, heb gewonnen, of, uh, die ik heb meegereden. die hebben we ook gewonnen. Dus uh, ja. hey, En hoe reageerde Arie Koops eigenlijk. toen je dat uh, vertelde tegen hem? Ja. ja, die was niet, uh, niet blij. En. Uh, maar ja. Ik, uh, ik ben ook niet blij. Ik, uh, het heeft mijn uh, humeur uh, behoorlijk verpest eigenlijk. Uh, terwijl ik eigenlijk uh, ja, nog een feestvreugde moest, moest zijn. Maar uh, ja, ik, word, ik heb een beetje het gevoel dat ik een, uh, dat ik een beetje genaaid word hier. Oh. En, uh, ja, dat... Door dat... wie eigenlijk? Ik bedoel, want er is wel zo'n theorie, Kramen wil jou er liever niet bij hebben. Want uh, hè, dan, dan win jij ook nog weer een gouden medaille erbij. Is dat lulkoek? Nee, dat, dat weet ik niet. Uh, dat... Uh... Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. wat zal op jou over. Nee. Ik, en ik denk niet dat de, de Kramer de opstelling maakt. En, uh... Maar ik weet niet... Uh... Als je echt een team bent, dan, dan sta je er ook als team. En ja, dat, dat is nu niet, uh, niet aan de orde. Hun, hun staan, echt, uh... de staan er echt als team. En uh... ja, ze gaan het echt wel redden. Ze hebben het vaak genoeg laten zien dat ze het kunnen. En... Uh... Maar uh, ik heb geen, uh, geen behoefte om daar als, uh, als 15 wil aan de wagen uh, aan te hangen. Nog één ding. Want uh, op het moment dat je niet in actie was gekomen, had jij geen medaille gewonnen. Dat is logisch. Maar je had er wel geld mee verdiend. Je had uh, een bonus van 25.000 euro gekregen. Die loop je nu ook mis. Heb jij gewoon principes? Ja, zie je... Uh, als ik daaraan... Ja, ik, ik wil wel een bonus, maar dan wil ik hem ook, ook echt verdienen. Als ik er niet voor gereden heb, dan, dan, hoef, ik het, dan hoef ik het ook niet. Ja, toch wel opmerkelijk, dit verhaal van euh, Jorrit Bergsma. Straks, uh, Ari Koops, uh, de technisch directeur van de KNSB. Eerst even naar de Atla Arena. En ook Carl Verheijen is inmiddels hier aangeschoven als onze analyticus hier in de studio. Erben en Sebas. eerst even, ja, jullie uh, reactie hierop, uh, als jullie dit horen, wat denk je dan? Uh, nou, ik, zal ik de bal gelijk doorspelen ja. naar Erben? Want ik denk hey. dat zijn mening wat belangrijker is... wat, nou. wat uh, hoger wordt aangeschreven dan mijn mening. Dus ja, Erben, nou, het, ga je dan. Het, hier het is er wel behoorlijk ingeslagen hier in, uh, in de Atla Arena. Uh, ik vind met name het moment waarop Jorrit Bergma zich nu terugtrekt... voor de poegafvolging, vind, uh, vind ik erg zwak. Omdat uh, uh, hij wil gewoon rijden. En hij, hij komt er nu achter dat hij dus niet rijdt. En daar, daar is hij over, over, over gepikeerd. En... Uh, dan had je gewoon, hij was gewoon reserve. Die werd reserve van, van, van het boerenland. Dat geeft je nog geen recht om te rijden. Ze hebben een heel goed uitgebalanceerd team. Wat goed op elkaar ingespeeld is. Wat, wat dezelfde soort rijders zijn. Hè? Dus echt uh, drie rijders. Die goede allrounders. Die ook hard, kunnen, hard kunnen, kunnen starten. En de kans dat hij dus niet zou rijden. Was gewoon aannemelijk. En uh, ik denk dat het daar met name heel erg in, in, in, in teleurgesteld is. En dat je dat dan nu op het laatste moment. je dan, je dan terugtrekt. Ja dat vind ik erg zwak. Want je moet je dan, als je dan wil rijden. En nou, alleen maar onder die voorwaarden uh, in het team zit. Dan moet je dat gewoon twee dagen voor de wedstrijd zeggen. Dan moet je zeggen. Ik wil best reserve zijn. Maar ik wil ook rijden. Maar het, het klinkt wel een klein beetje, als ik daar heel even op in mag haken, als je ook het interview luistert, alsof hij zich ook niet helemaal thuis voelt bij die andere drie. Ja, het is ook een heel ander, heel ander type schaatsen. Maar wat ik gezien heb, hè, dat, dat, wij, wij zien ze alleen maar hier, hier op, op de ijsbaan. Ik heb ze gisteren zien inrijden met z'n vieren. Van de week met z'n vieren zien trainen. Ik heb ze met z'n vieren uh, stakjes zien maken. Ik heb ze met z'n vieren grappen zien maken. En dat het een andere type persoon is, ja, dat, dat, dat ziet iedereen van mij van, van, van mijlenver. Uh, Jorrit is een hele ingetogen introverte jongen. En die andere drie zijn natuurlijk heel extrovert. En die zijn heel, heel, heel uitbundig. Zijn allemaal oud ploeggenoten van, van, van elkaar geweest. Uh, dat daar misschien geen match is. Maar ik denk niet dat dat het probleem is. Het probleem is gewoon Jorrit Bergman... Is Ernstig teleurgesteld in dat hij niet opgesteld is. Even kant daarheen. Uh, ja ik, ik ga volle, volledig mee met het verhaal van Erben. Uh, het gaat erom dat je hier goud gaat winnen en uh, dan maakt een persoonlijke sfeer niet heel veel uit. Ik denk dat uh, Jorgen heel erg teleurgesteld is geweest dat hij niet opgesteld is. Maar dan had hij gewoon of eerder moeten zeggen of hij had niks moeten zeggen. Mm. En bovendien weet ik niet, maar ik, ik uh, val er net in als er wat straks vijf minuten van tevoren gebeurt dat iemand zijn enkel verzwikt. Ja. Wie, wie is er dan verantwoordelijk voor Nederland? Want daar moet je Ik ben er hoor. Heel goed. Jij zeggen. Ja, ik wil ja, maar Misschien maar je mee. We kan ook nog even heen. vliegt ook nog even. Nee maar. Weet je, wij zijn een team. Wij zijn vier jaar geleden mochten we allebei niet mee naar na, na die ploegafvolging. De reden was eigenlijk uh, omdat Nederland dacht van wij zijn een supersonische superland. Wat het maakt niet uit wie we opstellen, wij winnen toch wel. Nou, dat is gebleken. Dat is eigenlijk acht jaar geleden is het fout gegaan. Vier jaar geleden is het fout gegaan. Door onze arrogantie te denken van... het maakt nu uit wie we opstellen. We winnen, we winnen toch wel. Nou, daar hebben ze nu een streep door gezet. Nu hebben ze goed getreden. Met, met, een, met, een, met een goed team. En we gaan geen medailles weggeven. Zodat de reserve ook maar een, een, een, een medaille kan winnen. Dat kan nooit een reden zijn om iemand op te stellen in een ploegaf En bovendien ja. denk ik dat ook dit het beste team is wat we nu hebben in Nederland. En dat is genoeg. Dat is inderdaad ja, no, no, no, no, ook... Uh, nog over... even één ding. Waarom... Zou die dan gisteren niet opgesteld zijn? En bijvoorbeeld, uh, uh, uh, je ziet nu 10 seconden verschil. Ja, Waarom ja. stel je hem dan bijvoorbeeld gisteren tegen nou, Frankrijk ik met, niet op? Ik, ik heb een andere theorie dan. Als het dan toch gaat, want dan gaat het gewoon om medailletjes weggeven. Hè, dan vind ik een andere stelling. Dan vind ik eigenlijk dat we Jorre maar helemaal niet in die ploegafvolging ha ha hadden moeten opstellen. Dan is er hier ook nog een rijder rond. Er is één mannelijke rijder die geen Olympische medaille gehaald heeft op deze Spelen. Die wel twee keer deelgenomen heeft aan de ploegafvolging. Twee bronzen medailles gehaald hebben. Dus dan, vind ik een, dan wil ik een vurig bij doorhouden om alsnog Mark Tuyter de baan in te sturen. Want die kan heus wel van de Fransen winnen. Ja, ik, ik wist dat hij hem slim was, maar hij is dus zo over. slim. Ja. Zullen we even gaan luisteren maar, maar heren, naar, de, ja, naar de wijze ja. woorden van Arie Koops? Technisch directeur bij de KNSB is verantwoordelijk voor de teams. De achtervolging En hij vertelt aan Bert Maalderink. Een heel ander verhaal. We hebben gekozen voor een uh, iets andere opzet. We hebben gisteren met drie mannen uh, twee keer gereden. Die energie hou ik in de, die drie mannen. Die zullen straks ook met z'n drieën rijden. Jorrit doet nu even zijn eigen ding. En alleen in noodgevallen zal Jorrit noodzakelijk zijn. Dus die hebben we op die manier even uit elkaar gehaald. Ja, ja. Maar Berlsmij heeft zich teruggetrokken. Nou, nee hoor. Jorrit staat nog steeds klaar als hij noodzakelijk Dat gevoel is. heb ik niet hoor. Oh, dat is jouw gevoel. Ja, hij uh, heeft zich keurig afgemeld bij de bondscoach van... ik trek mij terug uit de, de ploegentevolging. Dat is toch zo? Nou, dat is nog niet helemaal zo. Want we hebben nog steeds de situatie dat we tot... Twee uur van tevoren of zeg, eigenlijk een half uur voor de wedstrijd kunnen we nog steeds uh, veranderingen invoeren. Nou, als die er moeten komen, dan uh, gaan die er komen. Maar op dit moment is het absoluut niet noodzakelijk. Ja, maar je poetst er nu een beetje weg. Maar ik weet bijvoorbeeld dat er vanochtend een overleg met uh, Maurus Hendricks is geweest. Ik bedoel, de chef de mission, dat is een grote zaak. Uh, of uh, spreek ik uh, Spaans voor jou nu? Ja, dit is wel Spaans, ja, want ik heb uh, Maurits vanochtend niet gezien. Die zit volgens mij al lang in de bergen. Ik heb hem vanochtend niet gezien. Er zal misschien telefonisch contact zijn geweest of zo, maar ik heb wel het gevoel dat Bergsma het gewoon niet naar zijn zin heeft. Zich heeft afgemeld bij jou en dan zal er daarna misschien wel iets gebeurd zijn van Jorrit kun je dan toch nog beschikbaar zijn of zo. Maar uh, schets ik dat dan ook niet goed? Nou, Jordi is beschikbaar voor het moment dat het noodzakelijk is. Het is nu niet noodzakelijk, dus Jordi kan gewoon zijn eigen ding doen. Hmm. Nou, er, ja, wat vind je nou hier uh, weer van? Ja, Want dit is wel opmerkelijk. Nou, je, Want Bergsma heeft zelf gezegd dat hij Maurits ja. Hendricks gesproken heeft namelijk. Ja, ja, Lara, Ik weet je wat, het, wat dit voor mij het hele probleem is? Communicatie. Het probleem is namelijk die hele poeghoudsvolging. Het probleem is, dat uh, uh, dat zie je ook wel, het lijkt wel een politicus, Arie Kops, hmm. Die zou, zou het heel goed dus om, om eromheen draaien, niet to the point komen. En dat is ook een frustratie die al heel veel trainers al langere tijd hebben. En die willen nu ergens een keertje gewoon, gewoon, gewoon een, iets pakken... Waarop ze, nou, waarop ze een punt kunnen maken. En Jilid Adema is, is, is, is de coach van, van Jorrit Bergman. Want Jorrit Bergman is helemaal niet de type rijder... die nu in één keer met de vuist op tafel gaat slaan. Er zit natuurlijk gewoon de trainer Jorpe, of, uh, Jilid, Jilid, Jilid Adema achter. achter die ja. gewoon een punt wil, een punt wil, wil, wil, wil, wil maken. En het is Er het zit veel meer achter dan alleen maar deze boerhoudverhaatvolging. Mm, ja, want het verhaal op zich van Bergman was ook niet heel sterk net. Karel Verheijen. Denk jij ook dat Jilid Adema hierachter zit? Dat er dus een een clash van, van, van coaches is onderling. Ja, ik, denk, ik denk dat er wel een statement achter zit. Alleen eh, ook, ik ben er niet bij geweest. Dus nee. het is moeilijk om daar te overoordelen. Uh, ik, ik schat Jorrit ook niet zo in dat hij vanuit zichzelf dat doet. En ook als ik zijn verhaal net hoor... Ja, komt er niet een heel sterk uh, argument uit... waarom hij het per se niet gedaan heeft. Hij heeft het over gevoelens en over niet te bijhoren en uh, andere dingen. Maar niet echt een sterk argument... waarom hij het nou ineens op dit moment moet afzeggen. Dan had hij het ook drie dagen geleden moeten doen. Want jij vindt de timing ook vreemd, net zoals Erwin het aangegeven. Sebastian en Erwin, uh, een paar zaken even voorleggen. Zou er irritatie zijn dat er een marathonschaatsen komt... die iedereen naar huis rijdt? Zou het nog te maken kunnen hebben met het ja, tradingskamp... waar nee. Jillert heeft gezegd... Jor -eilanden, want het komt even niet uit ja. voor de zomer als voorbereiding. Voor ja, dit nee. ploegachtervolging ja, helpt allemaal een... niet mee, denk ik. Ja, nee, alles wordt, het... uh, wordt, wordt, wordt er gewoon bijgehaald. geweigerd. Ik hoor hier ook dat, uh, dat Sven Kramer niet zou willen dat Jorik Bergma een gouden medaille gaat, uh, gaat, gaat winnen. Of zo dat hij dan de man van de spelen moet zijn. Nou, dat soort dingen, uh, dat, daar geloof ik echt allemaal niet, allemaal niet in. Ze willen gewoon hier met het beste team rijden. En uh, er worden gewoon geen cadeautjes weggegeven. En dat is, heel, dat is soms heel vervelend. Maar dat is wel gewoon een lering die we, die we hebben gemaakt uit vier jaar geleden. Toen we ook ma makkelijk dachten dat we een Olympische zouden halen En die, dat soort fouten worden nu gewoon niet meer gemaakt. En als je kijkt hier op de ijsbaan. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe de Russen hier rondrijden. Met een Juskov en een Skobrev. Die Skobrev die vandaag niet eens meer aan de start komt te staan. Kijk, je, zulke soort persoonlijke fetus. Dat gaat gewoon zijn weerslag krijgen op het ijs. En dat moet je gewoon dat moet Je, gewoon komen, je moet... Met de beste rijders die je hebt. Daarmee moet je poeguit in en volgen rijden. En dan lijkt het er, ziet het er heel makkelijk uit. Dan winnen we met een groot verschil. Maar het is niet zo makkelijk. Het is juist makkelijk omdat we zo'n zo, zo goed team hebben. Wat goed op elkaar ingespeeld is. Goed. De, de, deze uh, sterke Olympische kampioen. Jorrit Bergsma heeft dit niet nodig. Om nog even wat aandacht te krijgen. Ik, ik vind hem dat hij zo goed geschaatst heeft. Dus jammer dat dit nu gebeurt. Dat, dat deed ik ook. Zo is het. Goed, we zetten hier dan uh, voor uh, nu in ieder geval even een streep onder. Zo meteen om half drie de halve finale vrouwen. Om vier uur de finale bij de mannen. Om tien voor half vijf de finale bij de vrouwen. En laten we niet vergeten, uh, dat is dan geen schaatsen... dat we om half zes ook nog de bobslee viermans hebben. Kortom, dit wordt weer een uh, hele fijne Radio Olympia. Er is ook uh, ander nieuws uiteraard op deze wereldbol. 16 minuten over 2 is het, namelijk de situatie in Oekraïne. Veel onduidelijkheid daar, uh, vooral over de status van president Janukovic. Verslaggever Gertjan Dennekamp is in Kiev. Gertjan, eerder werd bekend dat hij zijn villa heeft verlaten en naar uh, Kharkov is vertrokken. Wat denk jij, zijn zijn dagen geteld? Ja, die zijn echt geteld. Uh, het, uh, de presidentiële kantoren zijn leeg. Uh, er zijn beelden getoond van zijn villa op uh, de Oekraïnse televisie. En uh, die bewijzen ook dat daar niemand is... En uh, hij zou in Garkov uh, zitten. En uh, ja, er gaan inderdaad geruchten als zou hij zelf zijn afgetreden. Dat is in ieder geval bekendgemaakt op het uh, Centrale Plein. Uh, mensen begonnen te juichen op dat nieuws. Maar uh, we weten het nog niet zeker en het is ook nog niet bevestigd. Hmm. Dus je merkt er wel degelijk wat van in de stad: dat die geruchten rondgaan uh, over het uh, wel of niet yeah. vertrekken van Janukovic. Ja, maar het is natuurlijk ook onvermijdelijk. Ik bedoel, de stad is overgenomen door uh, de troepen van de oppositie. Uh, er is geen manier waarop Janukovic in Kiev zou kunnen terugkeren... Dus hij zou kunnen vasthouden aan de macht, maar dan is dat papieren macht. Hij heeft die niet meer, in ieder geval niet in Kiev en grote delen van het Westen. En misschien dat hij nog steun heeft op de plek waar hij nu zit, in Kharkov. En dat is waarschijnlijk ook de spanning voor de komende dagen. Van, uh, ja, in Kiev is de machtswisseling voltrokken. En hoe gaat Janukovic zich opstellen en met name hoe gaat Garkov uh, opstellen... de mensen die hem lange tijd gesteund hebben en hem misschien nu nog steeds steunen. Ja, en ondertussen zijn er berichten over uh, oud-premier Timoshenko. Hè? Eerder vanmiddag kwamen er verhalen dat ze was vrijgelaten... en dat het parlement daarmee had ingestemd uh, om Janukovic heen. Dat bericht is later weer ingetrokken. Wat is nou de, het laatste nieuws? Nou ja, zij uh, het parlement heeft besloten dat zij vrij moet komen en volgens de dochter uh, van uh, Timoshenko uh, is zij nu in feite een vrij mens. Alleen, de berichten zijn ook dat ze het ziekenhuis waar ze in zit... het gaat slecht met de gezondheid van haar... en ze zit, ligt in het ziekenhuis in Garkov... dat ze het ziekenhuis nog niet heeft verlaten. Maar dat lijkt meer een kwestie van tijd... dan dat er nog echt procedures voor gevolgd moeten worden. Omdat het parlement heeft gezegd dat ze zo spoedig mogelijk vrij moet komen. En dat zal denk ik ook wel gebeuren, dat ze vrij wordt gelaten. Maar ze is nog geen vrij mens. Althans, ze heeft het ziekenhuis nog niet verlaten. Ja, dubbel eigenlijk, hè? nu uh, zowel uh, Timoshenko als haar rivaal Janukovic in Kharkov zouden zijn? Ja, dat is inderdaad een, een toevallige samenloop van omstandigheden. Um, ja, het is ook nog de vraag wat zij nu kan betekenen voor de oppositie. Zij heeft natuurlijk in 2010 nipt verloren van Janukovic. Um, en is daarna opgesloten. Ze heeft steeds vastgezeten. Haar portretten hangen hier uh, op het Centrale Plein... Uh, heel groot, uh, maar de vraag is of zij inderdaad... de nieuwe leider kan worden van uh, de oppositie. Uh, dat moeten we allemaal zien de komende tijd. We weten in ieder geval dat het qua gezondheid niet goed met haar gaat. Ze heeft, toen ze uh, vast zat en in het ziekenhuis lag... gevraagd om behandeling in Duitsland. Uh, dat is toen niet toegestaan. Mogelijk dat ze direct vertrekt naar Duitsland... om uh, in ieder geval behandeld te worden. Uh, we weten het allemaal niet. We weten wel dat het parlement dus het besluit heeft genomen... dat ze vrij moet komen... En en uh, ja, ik verwacht dat het eigenlijk de komende uren ook wel zal gebeuren. Er waren geruchten als was het al zover. Maar uh, de dochter zegt dat ze naar Garkov gaat om haar moeder uh, op uh, te gaan halen. Oké, okay, nou Gert-Jan, meld je maar als het zover is. Dank je voor nu. Goed, zometeen uh, meer ook vanuit uh, Sochi. Bijvoorbeeld, hoe ging het Michelle Dekker en Nicoline Sauerbrei? Mm kwamen ze überhaupt in de buurt van de medailles? Nou, u heeft het ongetwijfeld al meegekregen. Het antwoord is nee. De reacties daarop zometeen na Fleetwood Mac. Zeven minuten voor half drie is het. Dan gaan we toch nog even door. Michelle Dekker en Nicolien Sauerbreij, die zijn niet in de buurt van de medailles gekomen op de parallelslalom, helaas. De snowboardsters werden beide al uitgeschakeld in de kwalificaties... omdat ze niet verder kwamen dan de negentiende en de twintigste tijd. Terwijl een plaats bij de eerste zestien noodzakelijk was om door te gaan. Is maar eens even naar Michelle Dekker, die baalt van deze vroege aftocht. Ja, natuurlijk is het teleurstelling, maar... Uh... Ik heb uh, goede runs hier gezet, ook deze twee en uh, ja, het, was gewoon, uh, het verschil was heel klein, dus het is gewoon jammer dat ik er net buiten val. V voor mijn gevoel, mijn runs gingen gewoon goed en uh, ik had goede tijden, alleen ja, de slalom was niet heel moeilijk. Dus uh, iedereen had echt wel een goede kans hier en ja, de verschillen waren gewoon heel klein uh, voor ja, in de finals te komen. Jij ja. had eigenlijk liever een moeilijker parcours gehad? Ja, ik ben meer van de ronde slaloms, dus ja, ik denk als ze meer rond hadden gezet, dat had ik dan misschien wel een voordeel had gehad. En dan was misschien de slalom, was de wedstrijd ook heel anders uh, verlopen, denk ik. Yeah. Uh, nou is jouw Olympisch debuut uh, en je bent pas 17 en twee keer strandje in de kwalificaties. Wat voor gevoel brengt dat bij jou teweeg? Ja, yeah, mijn reus slalom, uh, dat ik ja, buiten de finals gevallen had, ik wel een beetje verwacht. Dat, uh, alleen ja, deze teleurstelling is altijd. het groter, omdat ik uh, ja, verwacht had dat, dat ik wel uh, in de finals zou komen. Maar... Yeah. Aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen, je bent nog hartstikke jong. Korea was toch eigenlijk jouw doel? Uh, wat leer je van, uh, van deze spelen? Ja, het is natuurlijk, uh, als je aan de start staat, die druk is heel anders dan met andere wedstrijden. En uh, ik had dat woensdag had ik dat ook, en uh, dat ging eigenlijk vandaag veel beter met die druk omgaan. Dus uh, ja, dat heb ik dan voor in Korea ook alweer, uh, gaat het misschien ook weer veel beter. Want hoe stond je hier vandaag aan de start? Ja, ik was, wat, ja, ik was minder zenuwachtig en uh, ja, het was gewoon uh, eindelijk dat het slalom was. en Dat is gewoon mijn uh, specialiteit. Alleen ja, jammer dat het slalom best wel rechtdoor stond en makkelijk. Ja. Maar... Yeah. Maar ja, goed, jij zegt dus, ik, ik heb er wat ontspannender in gestaan vandaag. Eh, dat is wel belangrijk met zo'n wedstrijd. Ja ik, heb, ja, ik was minder zenuwachtig dan met de rust slaan. Dus dat is wel, ja, dat was wel belangrijker. Ja. Dus nu wordt het een uh, leermoment voor over vier jaar. Uh, ja, maar ga je natuurlijk de komende jaren nog terugzien, hè? Ja, ik hoop het wel, ja. Met de World Cups en uh, dat, ik daar wel, uh, dat ik daar ook goed ga presteren. Michelle Dekker was dat. Nou, die baalt natuurlijk. Edwin Cornelissen, die uh, sprak na afloop natuurlijk ook. Maar die anders, die ook ongetwijfeld stevig stond te balen. Nicklin Saouwbrey. Ja, Nicoline, het was uh, nieuwe kansen, nieuwe ronde, maar wel een korte ronde zo, hè? Ja, uh, letterlijk en verhuurlijk. Het is slalom, dus het uh, is zeker kort. Daarin moet alles kloppen. En de eerste run heb ik uh, het onderin ietsjes laten liggen en zit vandaag heel dicht op elkaar. En uh, dat is precies genoeg om, uh, om, om niet beter draaien in de finale. Ja, want we zagen na die eerste ronde, toen stond je geloof ik 24ste in de totaalranking, dus ja... Dan werd het toch een lastig verhaal, hè? Ja, ik moest gas geven. En heb ik op zich. De tweede run was, uh, was goed. Maar het is, uh, het is, het is relatief uh, eenvoudige helling, eenvoudig koers. Uh, ja, en daar heb ik moeite om in uit te blinken. Uh, ja, en dan zit het er na die kwalificaties op. Hoe groot is die klap? Nou, vandaag uh, eigenlijk komt dan meer het gevoel van, uh, van afgelopen woensdag uh, meer naar boven. Daar was ik natuurlijk zo sterk en daar wist ik gewoon dat ik... Uh, dat, dat ik het verschil kon maken. En dan, dan zijn vijfhonderdste zuur. En ja, dat, dat, dat, dat is nu wat, uh, wat pijnlijker zeg maar dan afgelopen woensdag. Want dan heb je inderdaad, kijk je hier nog naar uit. En uh, ja, dat, is, uh, dat, dat, dat herbeleef je dan nu weer even. Ja, dus eigenlijk had je het idee woensdag, dat had mijn dag moeten worden? Dat was mijn dag, ja. Dat, daar, daar, dat, vanaf, vanaf het moment dat ik op de helling was, klopte alles. En uh, vanaf... vanaf vanaf mijn eerste bocht vanaf de start alles klopt en dat was vandaag ook. Alleen onderin heb ik het ietsjes, ietsjes te braaf gedaan. En daarin had ik wat brutaler moeten zijn. En dan, dan maak je wel het verschil, zeg maar. En dat is, uh, dat, ja, dit, dit is gewoon niet uh, gelukt vandaag. Nee. Uh, ja, het is al met al natuurlijk toch wel een uh, markant punt, kan je zeggen. Want ja, het was wel je laatste race, toch? Zeker me laten spelen. Oh, vertel. Nee, ja, weet je... Je ziet het bij de reuzeslalom. daar hoor ik zo bij de top, daar zit ik zo in mijn element. Dat is mijn onderdeel. En um, ik heb al getraind uh, in het gebied van waar, waar de wereldkampioenschappen zijn. En ja, dat, dat, dat, dat voelt absoluut als, als, als een goed ding. Maar ja, na vandaag dan moet je gewoon even nadenken en rustig alles laten bezinken. En de zomer heen gaan. En dan, uh, de, ik, ik, ik heb nog niet nagedacht over een, uh, over een planning. Qua wanneer bij Randstad te beginnen of wanneer. Uh, toch nog misschien even een training om dit uh, te verwerken. Want uh, het WK is dus volgend jaar. Maar je houdt dus, uh, begrijp ik uit je woorden, de deur wel op een kier. Nou ja, weet je, ik ben toch verslaafd aan, aan dit alles. En ja, uh, afscheid nemen is, uh, is moeilijk. En ik, ik weet het gewoon niet. Als je, als je me het had gevraagd, had ik echt gezegd van... Uh, ik ben te goed om nu te stoppen. En nu vandaag denk ik, ja, het is... Uh, het is mooi. <laughs> ik weet het niet. Is het uh, de liefhebber in jou die, die twijfel veroorzaakt? Of is het misschien ook het idee van ja, ook met zo'n spelen, het is nog niet af? Nou, het is nog niet af. <laughs> als, je, als je mag uh, vanmiddag even naar mijn resultaten kijken in, in, in, in gedurende de hele carrière... dan heb ik eigenlijk alles behaald en gehaald wat, wat, wat een, uh, sport, uh, een sporter wil. Ja, maar een sporter wil vaak ook wel een mooi slotpunt zetten. Een sporter wil altijd meer. Ja, en uh, ja, ik weet niet, uh, wat ik van de week ook zei, de trainingen geven me zoveel voldoening. En zoveel, zo'n goed gevoel en zoveel energie, dat ik uh, daar nu terug van kan worden als ik, als ik uh, de trainingen niet meer heb, zeg maar. Tijdens zo'n Olympische Spelen, uh, komt dan de liefde voor de sport nog eens extra op? Voel je het dan extra? Nou, ik heb... Uh... Het, het, is, het, het, zijn, het zijn snelle dagen geweest. Het is snel, snel voorbij gevlogen allemaal. Relatief toch, toch nog weinig rust gehad. Uh, maar ja, wie wil hier niet presteren? Ik bedoel, uh, en da daarom is woensdag gewoon jammer. Dat, is, uh, dat blijft zo. Dit is Radio 1 is half drie. We gaan naar het NOS journaal. Marjan Koekoek. In Oekraïne is de vrijlating van oud-premier Julia Timoshenko op handen. Er werd al door een persbureau gemeld dat ze vrij is, maar een medewerker van Timoshenko zegt dat ze verkeerd is begrepen. Het parlement in Kiev heeft ingestemd met de versnelde vrijlating en de dochter van Timoshenko is onderweg naar Kharkov om haar moeder op te halen. In Australië is geschokt gereageerd op de zelfmoord van een bekende tv-presentatrice. Charlotte Dawson werd doodgevonden in haar huis in Sydney. Er wordt een verband gelegd met pesterijen op internet. Ze was eerder depressief in een ziekenhuis opgenomen... en had toen gezegd dat ze gesloopt was door opmerkingen van anderen. Paus Franciscus heeft 19 nieuwe kardinalen benoemd. 16 zijn jonger dan 80 en kunnen daardoor meedoen aan de verkiezing van een nieuwe paus in de toekomst. Bij de plechtigheid was ook Emeritus Paus Benedictus aanwezig. En Dennis Bergkamp heeft in Londen zijn standbeeld onthuld bij het stadion van Arsenal. De Engelse club wil hem op die manier eren voor zijn grote verdiensten. Bergkamp speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal. Dat zover. NOS Radio Olympia. Op naar de halve finale van Irene, Jorien, Marit en Lotte op de bank, Sebastian Emmen. En die uh, zagen we net gewoon met glimlach. Die klaagt niet en kijkt gewoon toe hoe de Nederlandse vrouwen hun voorbereiding uh, aan het afmaken zijn. Terwijl Rusland en Polen begonnen zijn met de eerste halve finale. Rusland doet dat uh, met Olga Gras, Kokova en Sikova. Dat betekent dat Lobisjeva vandaag niet rijdt, rijdt gisteren wel. En bij de Poolse vrouwen, uh, vier jaar geleden winnaressen van het Brons. Daar rijdt hetzelfde drietal als gisteren. Bagleda, Kurus, Lotkoska en Czerwonka. En Polen ligt voor dat doen ze al vanaf de start. En Polen uh, Bereid nee. de voorsprong uit. Tot bijna zeventiende van de seconde. Maar zojuist kwam Rusland weer terug. En dat doet Rusland op dit moment nog steeds. Dus kortom, de spanning zit er goed in in deze eerste halve finale. Ja, inderdaad, Die Russen die hebben vandaag ook een andere opstelling. Hè? Dus uh, ze hebben de Lobicheva thuis gelaten. Die, die is eigenlijk gewoon te snel in het begin. En gisteren heb ik me heel erg opgewonden over het feit dat Older Kraft niet meer, meer op kop ging rijden. Nou, dat doen ze vandaag dus gelukkig wel. En dan ziet het er ook meteen een stuk rustiger uit. In in, in, in die rondetijden. Ze rijden nu gewoon constant. Ze moeten nu als team moeten ze naar de finish te komen en dan denken dat ze een hele goede kans maken tegen de Poolse dames. Het schommelt nog altijd zo rond een halve seconde. De achterstand van Rusland op Polen. 47 honderdste van een seconde om precies te zijn op dit moment. Terwijl Skokova nu de leiding overneemt en even achterom kijkt hoe het gaat met Sikova. Dat lijkt toch een beetje de zwakke schakel te zijn, want die moet een klein gaatje laten richting Olga Graaf. De achterstand op Polen wordt ook groter. Nu moet Sikova, die heel dicht tegen de blauwe lijn aanrijdt om de achterstand niet al te groot te laten worden. Ook een beetje inhouden in de bocht. En de Poolse vrouwen daardoor nog altijd voor. Maar ja, schommelt nog steeds rond het die halve seconde. Maar nu komt dan die laatste anderhalve ronde. Komt het zo aan. En dan komt Olga Kraft komt dan op kop. En die kijkt al een beetje, een beetje naar achteren. Van Hé hey, dames, als jullie erachter blijven. Dan ga ik nu even die, die gaskraan vol open zetten. En dan ga ik dat gat even dicht rijden. Ik moet dan nog wel even 16 16 inlopen. Ja. Zij kan het wel. Alleen die, die andere dames die lopen hier, die kunnen het niet bijhouden. Olga Graaf wil wel. Maar de dames kunnen het gewoon niet bijhouden. En onder leiding van Katarzyna bakleda Kourous komt hier het Poolse treintje langs voor de laatste halve ronde. En dat ziet er toch een stuk beter uit dan bij de Russinnen. Want daar valt inderdaad ja. het gat achter Olga Graaf. De zwakke schakel is Katarina Shikova. En de Poolse vrouwen blijven bij elkaar. En die gaan deze heat winnen. Met afstand uiteindelijk winnen. Want het verschil loopt nog op naar anderhalve seconde. En dat betekent dat de Poolse vrouwen sowieso zilver hebben... na het bron van vorig seizoen. En wij gaan er natuurlijk vanuit dat dat bij zilver blijft. En dat het niet meer want gaat worden. Het brons worden... van vier jaar geleden natuurlijk moet ik de, zeggen. De, de tijd die gereden wordt is 3 0, 0, En de Nederlandse dames reden gisteren al op halve kag Dus dat moet geen enkel probleem zijn. Maar in ieder geval uh, mogen Nederland natuurlijk geen fouten maken. En dadelijk eerst winnen van, uh, van Japan. Maar uh, in ieder geval hebben de Poolse vrouwen andermaal een medaille. En die zijn daar nu al zeer van onder de indruk. Want we zien ze alle, vier al heel er, alle drie al heel erg juichen. Luisa Slotkowska bijvoorbeeld. En ook Bagleda Kourous. Zij zijn nu al tevreden met de medaille die ze, die ze sowieso hebben. Er. Dat is ook typerend hoe ze nu al juichen. Hè? Want ze, ze weten eigenlijk al... Weer, yes, silver is waarschijnlijk gewoon het hoogst haalbare. Dit was gewoon hun doel. Na die finale komen. En als zometeen in, in, in die finale... Na, dan moet je hopen op dat Nederland een fout gaat maken. Maar in principe moet Nederland dat gewoon winnen. Want gisteren waren de Nederlandse vrouwen ongelooflijk goed. Echt ongelooflijk goed. Iedereen Wüst, Lotte van Beek die toen meereed. En Jorien Temmors dus fluitend naar een olympisch record. 258 61. Uh, en nu uh, zit Lotte van Beek dus inderdaad op de bank. Nou, dat zit ze nu niet meer. Want ze loopt inmiddels samen met bondscoach Arie over het middenterrein. Arie Koops over het middenterrein zo'n beetje. En kijkt een beetje om zich heen. Hij kijkt naar de finishlijn. 1000 meter die nu nog leeg is. Maar waar dadelijk de drie Nederlandse vrouwen achter komen te staan. Ze komen langzaam de bocht uitgegleden. Onder aanvoering van Irene Wüst. Die vandaag de succesvolste Olympier kan gaan worden. Want zij kan Inge de Bruin voorbij. Wust staat nu op 3-3-1 in haar Olympische carrière. Drie keer goud, drie keer zilver, één keer brons. Inge de Bruin heeft 4-2-2 achter haar naam. Vier keer goud, twee keer zilver, twee keer brons. Dus kortom, als Wust met de Nederlandse ploeg de gouden medaille veroverd. Dan is zij Inge de Bruin voor gepasseerd op die ranglijst. Dus wat dat betreft nog een sporthistorisch tintje wellicht ook aan deze dag. De laatste schaatsdag in de Adler Arena die weer lekker goed gevuld is. Ietsje minder druk dan gisteren, maar ik mag het niet meer zeggen van hebben, maar doe het stiekem toch. Ik denk zo'n 7000 mensen zo'n beetje binnen in deze hal, waar in totaal 8000 in kunnen. Leenstra, Temos en Irene Wust gaan het opnemen tegen de Japanse vrouwen die aan de overzijde staan. En de Japanse vrouwen rijden deze halve finale met Ayaka Kikuchi, Misaki Oshigiri en Nana Takagi. Dat zijn de drie namens Japan in de baan. Japan start achter elkaar. En Nederland dus met Wust aan de binnenzijde. Leenstra die eigenlijk naast Wust staat. En die schuift dan nu in tussen uh, Irene Wust en Jorien Termors. Termors is de vrouw die moet volgen. Nadat ze dus gisteren op de duizend meter niet tot de finale te komen ze stranden in de halve finale en werd vijfde. Nederland een halve seconde afgerond. Uh, nou, ja, laten we het naar beneden afronden. Viertiende. Sneller gestart dan het Japanse drietal. Dat is voor ons Gekomen, rijdt nu de kruising op naar de eerste ronde. En hier is de Nederlandse trein onder aanvoering van Irene Wust. En ja. na één ronde is het verschil al 1 seconde en 23 2300. 1 seconde en 3, dat is heel veel hoor in 400 meter. En die dames die rijden ook keurig. Ze rijden allemaal drie weer keurig in elkaar slag. Een hele ontspannen Irene Wust aan en uh, op kop. En dan een anderhalve pak zal 2,1 seconde sorry. voorsprong. Ja, jongens, je kunnen nu al gaan toeren hoor. Blijf alleen maar op je benen staan. Als je op je benen blijft staan, dan ga je gewoon naar die finale toe. Dan ga gewoon voor goud strijden. Want die Japanners ja, die proberen het wel, die, die zien er ook veel onrustiger uit. Ze hebben nu al een moeite om, om achter elkaar te rijden. En de Nederlandse dames, ja, nu al na twee ronden, drie seconden voorsprong. Ongelooflijk, na twee ronden van de zes. Zes ronden lang is de ploegenachtervolging bij de vrouwen. De vingers van uh, Arie Koop gaan aan de overzijde alweer naar beneden. Gisteren kwam die vingers tekort, want toen uh, was het uiteindelijk elf seconden die hij aan moest geven dat Nederland onder het schema reed. Toen dus de Nederlandse vrouw op dat Olympisch record uitkwamen. En hier dacht ik even een klein missetje te zien bij Marit Leenstra. Die uh, niet alleen haar rechterarm namelijk van de rug afhaalde, maar ook haar linkerarm. Maar uh, ook bij de Japanse vrouwen gaat het niet helemaal goed. Want die uh, hebben ook onderling wat contact. En daar moet ook even wat communicatie komen bij Kikuchi en bij uh, Oshigiri met name. Maar jemig zeg, ik denk dat Nederland als het zo doorgaat dadelijk Japan gewoon gaat achterhalen. In zes rondjes tijd het kant. Er is geen enkele marathonploeg van de dames in Nederland die niet beter kan rijden dan, dan, dan de Japanse dames op dit moment. Want de Nederlandse dames ja, die rijden gewoon rustig rond, weer ontspannen rijden ze. Ze hebben al 7,5 seconden voorsprong met nog met nog twee rondjes te gaan, ja, die gaan dit... zo meteen. En ze kijken ook al de Japanse dames gewoon in de rug. Ja, wat is dit nou voor iets? Wat is het dit doet voor iets? Ik wel een beetje denken aan het rijden van de Poolse mannen gisteren erbin in de halve finale, die zich leken te sparen van. Ja, we we winnen toch niet van Nederland. We sparen ons een beetje voor die finale om brons. Het lijkt er ook een beetje op alsof de Japanse vrouwen ook bij voorbaat al de handdoek in de ring hebben gegooid, want uh, dit ziet er uh, heel traag uit. Je ziet het ook op de baan, terwijl Nederland ja. inmiddels de laatste ronde in is gegaan. Uh, de Nederlandse ploeg die bij de Olympische Spelen van Turijn en Vancouver zesde wet, uh, wet... gaat nu sowieso een medaille behalen. Maar ja, als je zo makkelijk rijdt, dan ja, mag je alleen maar voor ja. goud gaan natuurlijk. En iedereen gaat ervan uit dat het ook wordt. Irene Wüst, Marit Leenstra en Jorien Tamois komen nu uit de laatste en dan mocht. We zien het Japanse titel. Weer... Ja, want dit is de laatste Even ronde kijken. hebben, dus dat gaat ze niet lukken. Daar nou zijn tijde. ze Ja, weer een Olympische koning. Ja, goal. Olympisch goal. 58, 43. Dus ze zijn bijna twee tienden sneller. Achttien honderdste van de seconde sneller nog eens dan... En het zag er weer heel gemakkelijk uit. Dus Nederland straks in de finale tegen de Poolse vrouwen. Ja, en als je dan die tijden vergelijkt. 2,58 dus voor Nederland. En 3,0,0,60 dus straks voor de Poolse vrouwen. Dan kan Arie Koops wel uitgaan van twee keer goud. Dat mag niet meer fout gaan. Als de Nederlandse ploegen geen, geen fouten maken straks in de finale. Dan komt dat allemaal goed. Nederland dus naar de finale bij de vrouwen. Tegenstander vanmiddag is Polen. Ongekend dit, Kauve Het verschil tussen uh, de klassen, het synchroon schaatsen, samenschaatsen van de Nederlanders ten opzichte van de Japanners. Hoe, hoe kan dat, dat het verschil zo groot is? Uh, Nederlanders hebben ze zo in een hele positieve vorm zitten, ze hebben een hele uh, positieve geest. Maar ze hebben ook heel veel hierop getraind. Uh, de ja. laatste maanden is gewoon in deze samenstelling ook mede getraind. En uh, ja, ze, ze kunnen elkaar opvangen en elkaar uh, ja, heel goed uh, stimuleren. En bij de Japanners lukte dat totaal niet, hè? want die, ze, ze vonden elkaar slag. Geen moment leek wel. De eerste twee ronden hebben ze niet zien uh, gewoon kunnen rijden, nee. En dan merk je dat daar gewoon het grootste verschil wordt gemaakt... en daarna zijn ze klaar. Want dan kom je nooit op gang, of hoe gaat dat met, met zo'n ploegenachtervolging? Nee, dan, uh, dan blijf je constant uh, ja, achter de feiten aanlopen, zoals ze dat zeggen... en dan, uh, dan kan je niet meer in elkaar slag, uh, slag vinden. En Nederland is gewoon uh, supersterk op dit moment. Het is bijna gênant, hè? Ja, als je gewoon uh, op 10 seconden of elf seconden wordt gereden, is dat heel veel. Ze hebben een kleine 2 seconden voorsprong op de Polen, die gewoon heel knap naar de finale zijn gegaan. En dat hebben ze voornamelijk in het begin gepakt. Na een, na een stuk of 600 meter hebben ze dat verschil eigenlijk richting de Polen. Dus daar moeten ze het vanmiddag ook weer op doen. De mannen hadden dat gisteren ook hè, bij de Fransen. Wat was dat? Hoeveel seconden was dat? Ja, op een okay. gegeven moment hadden ze twee handen nodig. Ja, dat klopt. Uh, uh, Iets van 8 of 9 seconden op ja. een gegeven moment, dus dat is, uh, dat is belachelijk veel. Goed, uh, uh, in ieder geval, Irene Wust uh, al bijna uh, de beste uh, Olympia die we ooit uh, hebben gehad. Dat hoorden we Sebastian al zeggen. Irene Wust is een held als ze vandaag uh, goud uh, wint. En waar kan je dan beter de ploegachtervolging volgen? En zien hoe zij een held wordt in het Irene Wust Hollandhuis? Het bestaat echt in Gorle, uh, Dat is haar geboorteplaats. We slag even Joris van de Kerkhof is daar. Hoe was het daar uh, tijdens deze race, Joris? Nou, ja... Er gingen wel wat armen omhoog, maar iedereen was er eigenlijk al wel van uitgegaan dat uh, die finale er wel in zou zitten. En uh, Gorle maakt zich op voor volgende zegen. Irene staat hier op een uh, oranje uh, tafel. Uh, wat ze gaan doen en waar ze echt van uitgaan is dat ze hier vanuit het café uh, uiteindelijk na de finale, ik wil het u vragen, met de medaille, Je gaat er vanuit dat die goud wordt, het dorp inlopen en dan? En dan gaan we dus naar die grote uh, spandoek. Daar hangen inmiddels al goud aan. Drie zilveren en dan nou gaan we nog gouden erbij hangen. Want daar gaat hij vanuit. Daar gaan we vanuit. Ja, ja. En dan... je net heb ik wel gekeken, volgens mij was je met heel andere dingen bezig. Ja, ja, en dan gaan we nog andere ja, dingen. Want dan ga ik die drie, dan ga ik even naar Rusland toe. Dan ga ik die drie opdrachten inruilen tegen goud. Dan heb ik er drie gouden medailles. Die drie zilveren? Die drie zilveren, die gaan we inruilen tegen goud. Ja, ja. Dat is helemaal voor elkaar. Dan had u verwacht dat het hier barstensvol zou zijn. Ja, Die komen natuurlijk allemaal voor de finale. er komen nog meer mensen. Maar ja, het was allemaal heel laat nu, deze keer. En ik moet alleen organiseren. Ik heb niemand. Dus ik, ik, ik moet alles proberen bij elkaar te ronden. Maar het gaat lukken. Het gaat helemaal lukken. Het, en is er dan ook contact met degene om wie het allemaal gaat? Die dan straks de, Olympia, de Nederlandse Olympia wordt met uh, het meeste goud ooit? Nou ja, uh, u weet dus dat ze drie maart ingehaald worden hier op het gemeentehuis. Want we beginnen nu, die grote leeuwen die hiervoor staan, die gaan we aan de voorkant van het, uh, het centrum zetten. En uh, daar hangt ook de spandoek met die lappen eronder. En die andere spandoek, Er komt ook al die hangen. Het wordt een compleet beeld. En dan stop ik hiermee, want dan moet ik ook naar een lokale omroep van 41 jaar oud. Dus, uh... Een van de eerste, hè? Ja, in we zijn gewoon de eerste, ja. Lokale omroep Goorlen. De Log. Heb je ervan genoten? Ja, hoor. U was ook echt aan het kijken? Ja, tuurlijk. Anders kom ik hier niet, hè? Blijf ik wel thuis <laughs> op de bank. Nee, maar wat net een beetje opviel was dat nou, de meesten wel een beetje van ach ja, nou ja, dit is allemaal wel helder dat ze gaan winnen. Het ik wel een beetje gewend, hè? Het is Straks de finale, hè? Ja, en dan wordt het wel spannender, je denk ik Ja, Je u. traint, als je, traint, dan traint je En wat ga je dan doen behalve Zitten er ijsklontjes in? Ik kan niet veel anders doen. Nee, Misschien niet een feestje bouwen. En dan is dat het startschot voor het carnaval? Ja, of is het, het nog gewoon echt het einde van de Olympische Spelen? Ik denk het einde van de Olympische Spelen, maar tevens wel het begin carnaval. Hè? En zegt het u ook nog iets dat zij die daar nu vooraan rijdt, eh, dat het daar allemaal om gaat hier? hier ja, ik denk het wel. Ze ja. dus woont hier niet meer. Nee, maar blijft toch... Uh... Een beetje van ons, hè, iedereen? Al die mensen die hier geboren zijn, dan allemaal ergens anders gaan worden. Ja, het is toch het Iedereen-Wuusthuis. Dus uh, daar gaan we allemaal kijken, hè? Of, ja. Vandaag is het wel rustiger, hè? Vorige week was het veel drukker. Zou dat iets betekenen dat die individuele medailles eigenlijk veel meer betekenen? Ja, dat denk ik wel. Hm. Veel uh, yeah. plezier zo. De burgemeester die komt ook nog. En langzaam komen er wel steeds meer mensen hier naartoe. Tussen de Oranje Leeuwen door. En als je dan binnenkomt hier in het café. Dan zie je club IJsclub. welkom ijsclub het Bankfen. Nou als het vroor hier in Goorle kon je daar gaan schaatsen. Nou heeft het de afgelopen maanden niet gevroren. Dan kun je hier gewoon drie kilometer richting Tilburg rijden. En dan heeft Irene Wuster eigen ijsbaan. En die heet... It ain't wish that's because we're not the Olympia Rolling and a rockin' on a late night to beat the devil at a fist fight Looking for a friend in a bottle of red, making mm up a words that have -hmm. never been said, waiting in line for the next man. Making up a rhyme, but it don't rhyme Baby, I'm a loser at this game If you could see me now Be ashamed of me Or Be ashamed of me Cause I'm not one On my great escape, put my future on the back burner. Who up fast, but I'm a slow learner. Only got myself to blame if you can see me now. Be ashamed of me. So ashamed of me. maar Jack, Jack Savoretti, was dat? Jack Savoretti. <laughs> ja, Twaalf <Savorati. laughs> minuten voor drie is het. <laughs> U luistert naar Radio Olympia. De klap die kwam keihard aan. Emoties liepen hoog op bij de Nederlandse short track mannen... die in de grote Olympische finale als vierde eindigden. Een val, als was een paar tellen... maakte een einde aan de gouden droom van Oranje. Het er helaas van vier gebroken mannen en hun coach... in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is gewoon zwakeloten, ik ik die heb ik er ook weinig over te stellen. De start. Zes minuten sensatie. Vijf ploegen op het ijs. Valpartij Nederland meteen. Dan lig je bij blok 3 onderuit. Ik kon er ook niks aan doen. Ik, ineens lag ik. Ik ga Freke ook niet uitschelden. Ja, ik bedoel, uh, wat kan je doen? Het was inderdaad wel ah, ja, ja, Je valt in niet de bocht en dan is het gewoon over. Maar dit, een valpartij na... Amper 40 meter schaatsen. Dat kan toch niet? Waarom start de scheidsrechter niet opnieuw? De starter, ik denk dat hij met zijn hoofd oh, Gelukkig, mijn laatste schot snel naar de caviar en de whisky, denk ik. Ik weet niet waar hij aan dacht, maar in ieder geval niet aan het schaatsen. Wat doe je eraan, hè? Het is een ongelofelijke gave sport en het is een ongelofelijke kaasport dat dit soort dingen gebeuren. En ja, daarom ben je er ook zo verliefd op, denk ik. Daar kunnen we nu achteraf over heel lang over gaan discussiëren. Je wint er geen medaille mee. in de laatste twee rondes. Laat mij niet de laatste twee rondjes rijden, want ik kan niks meer. We hebben niet gerekend en we hebben gewoon, uh, gewoon half klaar. Ja, ja zo werkt het gewoon. Dat verliezen we. En dat is heel erg. En Nederland gaat vierde worden in een finale die vanaf het begin bedorven was. Vertwijfeling bij de Nederlanders. Breelsma ligt lang uit op het ijs. Van der Wart heeft alles gegeven en hangt voorover. Het enige wat we nu kunnen doen is elkaar bijstaan. En, uh, hij zag het net, uh, Freek hem overstuur. Dan ga je even wat je waard bent en dan word je vierde. Ja, ik weet niet eens wat er allemaal doorheen ging, maar het uh, ja, is zoveelste dreun. Krijgen weer een bij, weet je wel, het houdt me niet op. Virus en uh, altijd wel wat en uh, gewoon uh, kapot van. Ik, ik vind het niet erg om vierde te worden als we gewoon echt afgereden worden door drie teams, maar dit is, ja, we hebben niet kunnen laten zien hoe goed we zijn. En dat... Dat steekt nog het meest, denk ik. Ach, dat is gewoon de, de rit en uh, alle teleurstellingen. Eigenlijk het enige wat je nu kan doen is even als team even elkaar een beetje helpen. En, uh, met, iedereen is wel even klaar uh, met iedereen, denk ik. Ja. Hier hebben we het niet voor gedaan. en uh, ja, Ik kan er nog niet bij eigenlijk. Misschien vanavond uh, met elkaar helemaal knijterlan. <laughs> het proberen weg te drinken, maar ik denk dat je dit niet wegdrinkt. Het is de, de ultieme deceptie eigenlijk wel. Ik heb een hele mooie carrière. Maar ja, die kroon... Zonder kroon. Ja. Ja. Ik kan er een boek over gaan schrijven. Het is hartstikke mooi. In Nederland lag op zijn gat. En nu is het uh, uh, tien jaar later. Is het, uh, staan we heel, uh, heel hoog. En uh, pakken we die medaille niet. En, ja. Ja, ik ben even... Het is alleen maar verslagenheid op dit moment. Ja, dat is hard aangekomen hoor. Heb je gisteren toevallig tussen 7 en 8 Dave gehoord in onze uitzending? Nee. Nou, die zat hier... En die popte zich helemaal op, van nou, nu gaat het gebeuren. En dan na vijf meter Dave Steeg, oud nederlands kampioen, shorttrack, Die zat hier in de studio, die ging gewoon voor mijn ogen, ging die echt helemaal voor gaas. Ja. Ja, dat ging die helemaal goed. Die trok die is, het niet. Die trok het niet. Het weekend is helemaal naar de haaien. Ja. Het is echt eh, drama voor de short -track wereld. Zullen wij eens even naar uh, Roze doorgaan? gaan? Dit is vandaag de laatste dag, namelijk van het Alpine skiën. Slalom bij de mannen. Het heeft de eerste run gehad. Uh, nou, die wedstrijd wordt natuurlijk bekeken door Edwin Peek. Edwin, favorieten voor het goud zijn klaar. Wie heeft de beste papieren? Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn misschien meer de outsiders die de beste papieren hebben. Want uh, een oud-gediende, 34 jaar oud, Mario Matt uit Oostenrijk... staat bovenaan. En die heeft een aardig gaatje van een halve seconde op uh, een zweet. André Murer, die had ook... Uh, hij was er ook bij in Vancouver. Die had in 2010 had hij brons. En Stefano Groos, nog een verrassende Italiaanse erbij. Maar de echte favorieten waar we vooraf hadden, hadden gerekend... zoals Alexi Penturo, Felix Neuroyter... maar vooral Marcel Hirscher... die staan nu op de zevende, achtste en negende plaats. Dus ja, vooral voor Hirscher is dat toch wel een beetje tegenvaller. Ja, het, is niet zijn, uh, niet, het zijn niet zijn spelen, hè? Nee, ja, hij had natuurlijk al die akelige vierde plaats op de Reuzenslalom. Die hij ook vier jaar geleden al had. Ja, en nu, nou ja, misschien, misschien ligt hem dit wel. Dat hij wat vanuit meer een relaxte, wat underdog-positie uit kan aanvallen. Want dat is natuurlijk wel, hij valt wel heel graag aan. Maar ja, 1,28 achterstand op zijn landgenoot Matt, dat is wel veel. En het lijkt wel of ja, die piste een beetje op het lijf van Matt geschreven is. Uh, lange jongen, al heel lang gaat hij mee. In 2001 werd hij al wereldkampioen, die mat. En doet nog altijd mee. Heeft de langste carrière in de geschiedenis van het alpine skiën... met het winnen dan tenminste van World Cup wedstrijden. Dus die mat, ja, uh, ja laat die maar schuiven, zou je bijna zeggen. Maar Heerser <lacht> moet echt... <lacht> laat die maar schuiven, is een beetje lullig in deze sport. <lacht> nee, uh, laat uh, uh, hij... Heerser moet echt, uh, echt wat doen in die tweede run. Wil hij hier nog wat van maken, ja. is uh, veel te doen geweest natuurlijk over de omstandigheden... de kwaliteit van de sneeuw. Hoe is dat op dit moment... Nou, dan nu gaan er wat mindere goden naar beneden. Er gaan er uiteindelijk 117 maar naar beneden op deze slaan om. Ja, dus nu kunnen we niet meer spreken bijna over eerlijke omstandigheden. Want dat, uh, met de nummer 63, de Australië Borwood, die nu naar beneden komt... Ja, zijn er gewoon diepe geulen en kuilen. Maar eigenlijk met de, de, de top 15 van de wereld, top 20... die naar beneden zijn gegaan, waren de omstandigheden best wel aardig hoor. Bovenin de passage was het misschien een beetje bobbelig en kuilig. Daar waren wat problemen voor een aantal skiers waar ze eruit gingen. Maar nee, ik vind dat ze het goed voor elkaar hebben, toch die piste. En ja, altijd bij een slalom uh, wordt het een ramp zo'n piste na een, een skier of 20-30. En dat is hier niet anders. Dus uh, wat dat betreft uh, doen ze hun best in de Rosa Couture. En zijn de omstandigheden gewoon ja, ook hier weer een beetje lenteachtig. Ja. Oké, okay, dankjewel Edwin. Wanneer is de tweede run eigenlijk? De tweede ronde is om kwart over acht. Russische tijd is kwart over vijf in Nederland. En dan weten we ongeveer denk ik, tegen 6 uur tijd wel wie de Olympisch kampioen wordt uh, op de slalom. Want de Italiaan Radzoli, die hier ook aan het start staat, die uh, was zo slecht. Die, gaan we nie, die gaat niet meedoen om nog een keer zijn titel hier te prolongeren. Nee, duidelijk. Goed, dankjewel. Laten meer van jou. Gaan we even terug naar de Atlanta arena, Sebastiaan. Want jij kijkt uh, naar de Amerikaanse ploeg, uh, geloof ik. Ja, die, dat die, uh, zegt genoeg dat ze nu al wel... uh, rondrijden. Ja, precies. We moeten het nog opnemen voor een zevende plaats. Jawel, uh, het wordt helemaal afgemaakt. En dus krijgen we ook een finale uh, strijdend om de zevende plaats tegen de Fransen... die gecoacht worden door Jillette uh, Anema. Het is de derde keer in de schaatshistorie... want de, de Amerikaanse vrouwen lagen er ook al heel snel uit... dat uh, de Amerikaanse ploeg geen schaatsmedailles gaat behalen. Het gebeurde in 1956 in Italië, in Cortina d'Ampezzo... en in 1984, toen Nederland trouwens ook nul medailles uh, meenam... Uh, kreeg de Amerikaanse ploeg, schaatsploeg, ook helemaal niets in Sarajevo bij de Olympische Spelen al daar? En daar wordt dus uh, Sochi 2014 aan toegevoegd. De Amerikanen gaan wel zevende worden. Want ze gaan deze troost, troost, troost, troost finale winnen, winnen van de Franse ploeg. Onder het toezicht hoog trouwens van de soortrekkers van gisteravond. Die zitten op de tribune. We hebben Kerstold gezien, Daan Breusma en Zinkie Knecht. En dan zien je dat de Amerikanen finishen in 3,46-50. Erwin, jij hebt net even. Een lijstje gemaakt met wat tijden van gisteren. Um, ja. Hoe verhoudt deze tijd zich? Want Amerika reed zonder Shawnee Davis. Ja. Met Joey Mantia. De, tot die tijd die Amerika gisteren reed. Nou, met of Shawnee Davis uh, maakt eigenlijk niks uit. Want ze reden zo'n beetje de, dezelfde, dezelfde tijd als gisteren. Nu moesten ze ook niet uh, vol uit te gaan. Want ze lagen nu ver voor op de. Uh, op, op, op de Fransen. Maar ja, dit is in ieder geval een team wat in ieder geval bij elkaar bleef. In het begin was het eventjes moeilijk, maar daarna reden ze in ieder geval wel als team naar de, na de finish toe. Dus zag er in ieder geval een stuk beter uit dan gisteren. Hansen, Koek en Mantia worden dus zevende, maar het is uh, een uh, zeer, zeer, zeer slecht toernooi geweest voor de Amerikanen. En daar is echt een heleboel werk aan de winkel. Nou, plaats, plaats 7 en 8 zijn dus nu uh, ingedeeld voor uh, wat betreft het mannen toernooi. We gaan nu de strijd krijgen om plaats 5 en 6. Noorwegen tegen, u weet wel van die 10 kilometer. Tegen Rusland. En dus komt er weer wat sfeer in de Adler Arena op deze laatste dag van het schaatstoernooi. Nou, we blijven bij de Nooren, want Marit Bjørgen heeft goud veroverd op de 30 kilometer vrije stijl. Is daarmee de succesvolste vrouwelijke aller tijden geworden. Het is de zesde gouden Olympische medaille voor Bjørgen. Noorse feestje werd gecompleteerd door uh, Therese Johauk en Christine Sturma-Stejera, die zilver en brons pakte. Bjørgen behaalde met haar zegen haar tiende Olympische medaille. Ze won in Sortje de 15 kilometer skiathlon, stond droog bij de volgende drie onderdelen. Maar pakte dus ook goud de teamsprint. I'm hebben we hebben weer een gevalletje doping. Een langlooster uit Oekraïne, Marina Lisogor. Die is positief getest op het gebruik van verboden middelen. Dat meldt het Oekraïnse Olympisch Comité zelf. 30 jaar is Lisogor. Verscheen op de spelen aan de start van de kwalificatie van de sprint. Vrije stijl. En de 10 kilometer klassieke stijl. Bij beide onderdelen finisht ze in de middenmoot. Dus had toch te weinig genomen, denk ik dan. Gisteren werd uh, ook al de Duitse biathlete Zagenbacher Stelen uh, betrapt. Dat was de eerste dopinggeval van de spelen. Stond ze niet op het podium trouwens. Nee, en de Italiaan ook nog. Van Botsleer. Fronaars Radio Olympia. Kookboeken zijn er al genoeg. Maar wat er na het eten van zo'n culinaire creatie gebeurt. ja, daarover lees je zelden. Van een uitsmijter ham dat je daar een prachtige drol van maakt. daarvan lees je niks in die boeken. Midas Dekkers over poepen. De oehoe staat op het punt om eieren te leggen. We zijn in de mergelgroeven in Maastricht... waar een webcam wordt geplaatst bij het nest. Verder gaan we op bezoek in het echte utopia, een natuurgebied op Texel. Reality Radio met grote sterren, kluts en visdief. En antwoord op de vraag, energiebesparing in huis, wat schrijft dat? Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.